1 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Zorgen om lotinwoners belegerd Coussère nemen toe. Politie leert te weinig van geweldsincidenten, zegt de ombudsman. En goud voor Nederlandse roeiers op het EK in Sevilla. Het weer, veel zon, maar in het oosten ook wat bewolking. Blijft rood vandaag en het wordt een graad of 17... bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen ook best wel wat zon, maar ook wolkenvelden. De dagen daarna loopt de temperatuur steeds verder op. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie in Kuzer. De stad in het noordoosten van Syrië... wordt al twee weken belegerd door troepen van president Assad. Duizenden burgers zitten in de val en hebben dringend hulp nodig... zegt het Rode Kruis. Maar tijdens onderhandelingen over hulp met de strijdende partijen... worden voor het Rode Kruis onmogelijke eisen gesteld. Het probleem is dat wij wel zelf willen bepalen aan wie we hulp verlenen... ongeacht politieke voorkeur. Um, en wij vragen ook alle partijen om ons deze toestemmingen te geven. Maar dat is tot op heden is dat niet gelukt. En daarom uh, roepen wij nu ook via de media op om dit toch mogelijk te maken. Ja, correspondent Sanne van Horens. Sanne, het Rode Kruis luidt dus de noodklok. Hoe is de situatie daar nu eigenlijk... in die twee weken van belegering en felle gevechten? Ja, penibel, want uh, die gevechten, dat is één ding... maar er wordt ook uh, zwaar gebombardeerd met mortieren... met raketten uit de lucht, met uh, vliegtuigen. En uh, heel veel burgers, dat moet je er wel bij zeggen... Die hebben het dorp verlaten voordat de gevechten uitbraken. Werden er uh, foldertjes rondgedeeld met uh, de oproep om te vertrekken. Dat hebben heel veel mensen gedaan. Maar er zitten gewoon nog mensen in dat dorpje. Strijders, maar ook burgers. Ze kunnen er niet uit. De stad is belegerd. Voorraden, inclusief medische voorraden, die raken op. En waarom duurt die belegering eigenlijk zo lang? Omdat hij niet uit de lucht kwam vallen. Uh, het dorpje is uh, overgenomen door de rebellen. En uh, die hebben zich vanaf dat moment kunnen voorbereiden... op een tegenoffensief door het leger. In dit geval gesteund door Hezbollah uit Libanon. Het dorpje ligt vlak... Uh, over de grens met Libanon. En, en ze lijken buitengewoon goed voorbereid. Uh, onafhankelijke journalisten worden er niet toegelaten. Maar het ziet er nou uit dat er tunnels gegraven zijn en dergelijke. Dat het Syrische leger, gesteund door Hezbollah, wel aan een opmars bezig is. Maar dat er bepaalde delen van uh, het dorp zijn waar de rebellen uh, heel goed stand houden. En waar ze dus goed voorbereid zijn. Ja, de, de slag om uh, Kousseer kunnen we bijna wel zeggen. Wat maakt die stad nou eigenlijk zo belangrijk voor het, voor het ja. regime van Assad? De ligging, het ligt langs de snelweg die Damascus verbindt met Homs en met de kuststrook. En dat zijn gebieden waar de steun voor Assad groot is. En dat wil hij dus behouden als één aan één gesloten gebied met die snelweg. Ja, moet je dit dorpje erbij hebben. Omgekeerde geldt ook voor de rebellen. Het is voor de rebellen een aanvoerroute van wapens en mensen vanuit Libanon richting Homs. Waar ook nog steeds gestreden wordt. Dus voor beide een, een cruciale stad om in het bezit te hebben. Ja, het Rode Kruis is er dus mee bezig. Maar ook de VN Veiligheidsraad van bronnen dat Rusland gisteren een verklaring over CUSER zou hebben tegengehouden. Is ook bekend waarom? Omdat zij zeggen, toen die stad werd overgenomen door de rebellen... volgde er ook geen resolutie van de VN-veiligheidsraad. Dus waarom nu wel nu het omgekeerde het geval is? Het is de standaard loopgravenoorlog, zou je bijna zeggen... die Syrië omgeeft in de Veiligheidsraad. Rusland staat aan de ene kant, Amerika en andere landen aan de andere kant. Ze komen er nog altijd niet uit. Sander van Horen, dank je wel. De politie moet meer lessen trekken uit incidenten... waarbij agenten ten onderrechte geweld hebben gebruikt. Dat concludeert de Nationale Ombudsman... na onderzoek en gesprekken met agenten. Alex Brenninkmeijer lichtte zijn rapport over de politie in Buitenhof toe. We hebben in Nederland een hele nette politie. En ook een politie die veel al weet te de deescaleren. Daar prijs ik de politie ook echt voor. Maar we moeten ook reëel zijn. Als we bijvoorbeeld naar schietincidenten kijken, dan kun je zeggen dat er naar verhouding veel doden door politiekogels vallen in Nederland. Brenning Meijer benadrukt in het rapport verder dat agenten zich niet zeker genoeg voelen doordat ze te weinig training hebben gehad. Of doordat ze hun collega's niet goed genoeg kennen of vertrouwen. De weerbaarheid van agenten die, die stond onder druk vanwege een beperkte fysi fysieke conditie. He, gewoon, gewoon goed getraind zijn. Maar verder ook ook zeg maar, goede routines hebben om geweld te gebruiken. Want geweld moet je in een, in een split second uh, gebruiken. Een pepper spray of de, of de wapenstok of een, een uh, armklem aanleggen. Ja. Um, en dat kun je alleen maar doen als je heel erg goed getraind bent... en dat je ook je redelijk zeker voelt van jezelf, wat je kunt maar ook van wat je collega's doen en ja, kunnen. Ja. Want heel vaak voelen politiemensen zich te alleen staan, omdat ze niet weten, kan ik ook aan van dat maatje wat ik nu bij me heb? Want wie is dat eigenlijk? En het tweede, wat uh, ook belangrijk is, ken je de omgeving wel? De ombudsman pleit dan ook voor meer trainingen... om het zelfvertrouwen van agenten te vergroten. En hij vindt dat er vaker moet worden geëvalueerd als er geweld is gebruikt. Dit is het NOS Journaal met René van Brakel. Bij de onlusten in Turkije zijn volgens Amnesty International zeker twee mensen om het leven gekomen en meer dan duizend mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk waarop de mensenrechtenorganisatie de cijfers baseert. De Turkse politie krijgt het verwijt dat hij de afgelopen tijd veel te hard heeft opgetreden tegen de demonstranten. Correspondent Bram van Meulen. Premier Erdogan heeft gisteren even van zich laten horen en aangekondigd dat hij dit zal laten onderzoeken: het politiegeweld. Uh, ja, daarvan kijken heel veel mensen op straat toch wat uh, bevreemd op... ...omdat ze ook weten dat de politie onder direct uh, regie van de regering staat. Dus de opdracht is, uh, hou taxi mijn handen. Uh, dat is een afvalopdracht geweest tot gistermiddag een uur of vier. En toen kwam eigenlijk de oproep, uh, trek je terug en laat maar gaan. En sindsdien zie je dat alles wat rustiger aan wordt... ...dat de, de boosheid ook wat uit de stad wegstroomt. En vanochtend is het vooral uitslapen, opruimen... En kijken wat er uh, hierna kan gaan gebeuren. Op het Taksimplein in Istanbul is het de afgelopen uren dus rustig geweest... maar dat was vannacht niet het geval. De nacht was uh, ongelooflijk uh, onrustig en uh, op sommige momenten ook echt heftig... Uh, als het gaat om die enorme wolken traaggas. Ik heb heel wat protesten meegemaakt uh, in mijn leven... maar nog nooit uh, zo'n ontzettend, uh, ja moet ik zeggen zwaar traaggasgevoel wat echt op je huid intrekt en... Heel lange tijd uh, blijft zitten, dus uh, vannacht om twee uur probeerde ik thuis te komen. En hij staat in het centrum van het Dat was Dat is echt absoluut onmogelijk. Een belegerde stad, met name rondom de wijk uh, Besiktas, waar voetbalsupporters, demonstranten uh, en politie nog urenlang deel, tot diep de nacht uh, strijd hebben geleverd. De onlusten volgden op het gewelddadige optreden van de politie vorige week op het plein. Die sloeg toen een demonstratie tegen de plannen om een park op te offeren voor een nieuw winkelcentrum uiteen. Diederik Samsom had naar premier Rutte moeten gaan... om te kijken of de afspraak om illegaliteit strafbaar te stellen... terug te draaien is. Dat zei Jan Pronk zojuist in Buitenhof. Eerder deze week liet Pronk weten dat hij na bijna 49 jaar... zijn PvdA-lidmaatschap opzegt. Een van de redenen is dat de PvdA heeft ingestemd... met het strafbaar stellen van illegaliteit. Jan Pronk over PvdA-leider Samsom. Ik weet, hij heeft zijn woord gegeven. En hij wil niet aan woordbreuten... Ik begrijp dat standpunt. Maar waarom niet gewoon naar de heer Rutte toegegaan gaan en zeggen, ik zie dat het zoveel teweeg brengt in mijn eigen beweging. Zou mij... mij alsjeblieft mijn woord willen teruggeven? Ik ja. kon mijn woord niet breken. Ik breek mijn woord niet. Geef mij mijn woord terug. U zegt hier. Ik weet zeker ja. dat Rutte, uh, zo ken ik hem een beetje, hij is tamelijk flexibel. Ja. Hij luistert naar andere mensen. Daar positief op had gereageerd. Samsung heeft niet gebeld met Pronk nadat hij bekend heeft gemaakt zijn lidmaatschap op te zeggen. Wel heeft Pronk dinsdag een afspraak met PvdA-voorzitter Hans Pekman. Grote delen van Zuid-Duitsland en Oostenrijk staan onder water... door de aanhoudende regen en het hoge waterpeil in de rivieren. In de loop van de dag kan het peil van de rivier De Rijn in Nederland... door de aanvoer van het regenwater stijgen tot 12 meter boven NAP. Sommige autowaarden zijn al een beetje ondergelopen... maar problemen worden vandaag niet verwacht. In Duitsland en Oostenrijk is er wel veel overlast. De a 8 bij München staat bijvoorbeeld onder water. En in Oostenrijk zijn door overstromende wegen... sommige plaatsen met de auto niet te bereiken. En op verschillende plaatsen langs De Rijn en de Donau... zijn nooddijken geplaatst. De afgelopen dagen zijn daar al twee mensen verdronken. In het Groningse Ter Apel heeft vanochtend brand gewoed in een discotheek. Het pand is helemaal verwoest, niemand raakte gewond. Het vuur werd drie kwartier nasluitingstijd door het personeel van de discotheek ontdekt. brandweer kon lange tijd niet blussen, want de discotheek had een stalen dak en een betonnen vloer... waardoor de brand min of meer opgesloten werd in het pand. Toen na een paar uur het dak instortte, kon de brandweer aan de slag. Drie huizen in de omgeving werden ontruimd vanwege de rook. De disco zat in een vrijstaand pand aan de rand van Ter Apel. In Leeuwarden is gisteravond een man overreden, overleden nadat hij was aangereden door een trein. Het slachtoffer stond met zijn fiets aan de hand op een spoorwegovergang. De politie denkt dat hij aan het bellen was. De machinist probeerde de man van 28 nog te waarschuwen, maar dat lukte niet. Spoorbomen werkten gewoon, zegt de politie. Voor de babyvoeding van Kruidvat wordt binnenkort geen plofkip meer gebruikt. Dat heeft de drooghisterijketen laten weten aan Stichting Wakkerdier. Vanaf augustus wordt de plofkip vervangen door kippen... die volgens de EU-normen vrije uitloopkippen zijn. Wakkerdier is blij met het besluit van Kruidvat. Voor baby's willen we natuurlijk altijd het beste. En dat is niet die goedkope plofkip. En Offeret heeft het al een jaar geleden gezegd. Kruid was nu als tweede. En nu gaan we ons richten op achterblijvende babyproducenten. Zoals bijvoorbeeld Ethos. Een plofkip is zes weken oud als hij wordt geslacht. En krijgt veel antibiotica toegediend. Een vrije uitloopkip die leeft twee weken langer. En krijgt iets minder antibiotica. In Roermond is vannacht een koe in een zwembad gevallen. De brandweer heeft het dier uit het water gerit. De koe was losgebroken uit de wei... en door de achtertuinen van een naburige villa-wijk gaan struinen. En in een van die tuinen aan het borgeind... kwam het dier in een privézwembad terecht van bewoners. Nou, ongeveer tien brandweermensen moesten aan te pas komen... om het dier weer op het droge te krijgen. Daar gaan we het nu hebben over de sport. En dan gaan we eerst maar eens even naar Roland Garros. Want een uur geleden stond de Spanjaard David Ferrer op de baan. Mark Brasser, is de partij tegen Kevin Anderson al afgelopen? Ja, die partij is inmiddels afgelopen. Dodelijk effectief gravel tennis van David Ferrer. Maar ja, hoe vaak hebben we dat al over hem gezegd. 6-3, 6-1 en 6-1 tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. En dat Ferrer gewonnen heeft, dat betekent dat er in ieder geval een Spanjaard in de halve finale staat. Want Ferrer gaat nu spelen tegen de winnaar van de partijen die zijn nu aan het inspelen. Tommy Robredo en Nico Almagro. Ook twee Spanjaarden. Goede vrienden van elkaar. Ja, daar komt dus een Spanjaard uit. En die speelt dan in de kwartfinale tegen de Spanjaard Ferrer. En dan hebben we... Dus sowieso een Spanjaard in de halve finales. Nog even snel kijken op het centercourt. Daar speelt Svetlana Kuznetsova, de winnares van 2009 hier in Parijs, tegen de Duitse Angelique Kerber. Een meisje ook uit de top 10 van de wereld. 6-4 is de set voor Kuznetsova. Kerber heeft de tweede gewonnen oh, met 6-4, dus die gaan beginnen aan een derde set. De eerste partij in de vierde ronde, de eerste man die door is naar de kwartfinales, de Spanjaard David Verrer. En wat een mooie ochtend voor de Nederlandse ploeg bij de Europese kampioenschappen roeien in Sevilla, Ragnar Meijer. Vier medailles maar liefst. In vier races. En dat hebben we toch de afgelopen jaren erg weinig meegemaakt. En eentje springt eruit, eruit want die is van goud. De reden om eens een keer vol op het orgel te gaan. Want het was een fenomenale race van de mannen vier zonder. Een uh, ervaren boot met drie van de vier mannen die al de Olympische finale voeren. afgelopen zomer in Londen. Eén nieuwe slagman, dat is Robert Lucke. En het was heel lang spannend, tot de laatste 500 meter. Een uh, race waarin de Roemenen op kop lagen. En die werden nou eens een keer in de laatste meters gegeven. Uh, Gepakt. En dat gaf een geweldige boost aan de ploeg. Die kwamen vol zelfvertrouwen van het water af die roeiers. En misschien is hier wel een uh, muur geslecht wat dat betreft. Nederland blijkt dus nog steeds te kunnen winnen. Er was meer succes. Een derde plaats in de lichte skif voor uh, Marianne Frenke. Er was een zilveren medaille voor de vrouwen dubbel vier. En er was ook een... Uh, bronzen medaille voor de mannen 2 zonder en er komen straks nog drie races aan onder meer de skiffs en ook de mannen 8 Eén aantekening bij al dit uh, succes het Europees kampioenschap zonder Engeland dat land laat dit uh, toernooi in Sevilla in Spanje lopen en de Amerikanen, de Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Australiërs die zijn er allemaal niet maar het is wel goed zoals uh, Corrie V en tegenwoordig bondscoach Nico Ringstaat zei win ook maar een keer, ligt maar een keer uh, vooraan dat is altijd goed om ervaring op te doen... en om te weten hoe dat heerlijke gevoel is. Een van de roeiers die ik sprak uit, de boot van die vier, Kai Hendricks... die zei, ik roei nou al vier jaar, ik sta voor het eerst boven op het podium. En toen kwam het Wilhelmers. Kijk, en misschien wat tranen. raden. Wie zal het zeggen? Ragnar Niemeijer, dankjewel. We gaan naar de ABB voor de verkeersinformatie. Erwin de Hart, is het uh, files op weg naar de stranden, of valt het mee? Nee, dat valt heel erg mee. Iets drukker daar uh, richting strand, maar geen files, zeker niet. Uh, op de A7-hoorn richting Zaandam, daar staat wel een file... door werkzaamheden tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid, drie kilometer... En de N347 Haaksbergen reizen die zijn beide richtingen dicht... tussen Goor en de aansluiting met de A1 door een ongeluk. Het belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het Syrische Couset. De stad is al twee weken belegerd. De politie leert te weinig van geweldsincidenten... zegt de ombudsman na onderzoek. En Kruidvat maakt babyvoeding binnenkort met kippen... die een beter leven hebben gehad dan plofkippen. Dit is Radio 1. Max, welkom bij de persconferentie. En hij moet tot hij hier over de tennis. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max, te gast Martin Verkerk, finalist op Roland Garros in 2003. Kijken terug op die prestaties, maar ook naar de actuele stand van zaken bij het toernooi dat nu in Parijs aan de gang is. Verder vliegende kiep, Jules van der Wart op pad. Hij praat met Jacques Troost. Op ons antwoordapparaat kon u vorige week deze opmerking horen van een luisteraar. Ik wil het graag hebben over de nieuwslezeres van 8 uur. Deze mevrouw heeft totaal geen microfoonstem. Een brompot is het. Zo spoedig mogelijk vervangen. Dank u. Ja, er werd deze week weer over geklaagd op het antwoordapparaat. Laten we de, de stem van Annegien Steenhuizen en een paar andere journaalpresentatoren... eens onderwerpen aan een, een visie van een stemmedeskundige. Zometeen reacties op de uitzending, deperstribune.nl. Twitter kan altijd, hashtag perstribune. Welkom dus op Radio 1 bij Max. Tot twee uur de pers Max. Martin Verkerk, Kerk, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig toptennisser, nummer 14 van de wereld. Ja, een jaar terug. 10 uh, jaar terug, finalist op uh, Roland Garros. Wat doe je nu eigenlijk vandaag de dag? Nou, ik geef nu uh, lessen op uh, tennisacademie Apex. Uh, ongeveer 36 uurtjes in de week zit ik op dit moment. Uh, voor de rest uh, geef ik clinics uh, voor tennisverenigingen en uh, bedrijven. En voor de rest hou ik me ook bezig met wat, wat coaching of wat uh, ja, van echt talenten. Ja. Kortom mooi leven. Ja, goed leven en uh, het gaat weer helemaal, uh, helemaal goed. En uh, we proberen dus gewoon de komende uh, jaren dat er weer een Nederlands uh, tennissucces uh, gaat komen. Het is wel nodig, uh, Martin. Maar nog even naar jouzelf. Nummer 14 van de wereld was je. Ik meen in 2003, 2004. Hè? Dat had ja. uh, sindsdien uh, niemand meer bereikt. Nee, voor twee jaartjes uh, top 20, dus 14 van de wereld geweest. Uh, ja, dat was uh, gewoon een, uh, twee succesjaren voor mij. Uh, met goede overwinningen, uh, van veel goede spelers gewonnen. Uh, dus ja, dat was absoluut uh, succesvol. Ja, en je, maar je hebt wel meer prijzen uh, gewonnen natuurlijk. Nou ja, finale Ronald Gros natuurlijk, dat is natuurlijk wel het grootste. Uh, ik heb Amersfoort gewonnen, uh, Milan gewonnen... Uh, Super 9 in, uh, van een, uh, of een kwartfinale van de Super 9 gehaald. Ja. Uh, ongeveer vijf jaar Davis Cup. Dus ja, er is wel meer gebeurd, ja. ja. En merk jij dat, laten we zeggen, dat Parijse verleden van jou... nu tien jaar geleden doorwerkt tot op de dag van vandaag... nu dat toernooi weer aan de gang is? Ik bedoel, bellen, bellen ze van de journalistiek, ja? Ja, ik moet wel zeggen dat het dit jaar extreem is... omdat het natuurlijk tien jaar geleden ja. is. De afgelopen twee weken ben ik alleen maar op uh, de camera's en uh, in ja. interviews, laat maar zeggen. Uh, maar ieder jaar is het zo, en ik moet eigenlijk zeggen... Dat je dagelijks, eigenlijk al tien jaar lang, dagelijks eraan herinnerd wordt. Ja, en wat vind je daarvan? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, het is natuurlijk uh, blijkbaar uh, uniek geweest. Uh, als, je, als je kijkt van wat er afgelopen uh, jaren in de Grand Slams uh, gedaan is. Volgens mij is ze niet verder gekomen als een derde ronde. Dus ja, uh, het, is, uh, het is toch uh, iets uh, wat, je, wat, wat speciaal is. Ja, nou ja, uh, laten we maar even laten horen hoe speciaal dat was. En nou, echt niet die finale uh, in het fragmentje zo dadelijk, maar. Ik denk naar een misschien nog wel veel interessanter moment. Namelijk eh, toen je vanuit het niets naar die finale doorstootte via de kwartfinale. Want toen versloeg je Carlos Moya. Moya heeft de beste kansen gehad aan het begin van de vijfde set. Maar het is Martin Verkerk die breekt en geweldig speelt aan het eind van die vijfde set. Hij komt daar op een 7-6 voorsprong. En dan mag hij het uitserveren bij 7-6. En dat doet hij. Brutaal, professioneel. Hij wint met 8-6 in de vijfde set. En is nu de derde Nederlander op Roland Garros in de halve finale. Na Richard Kaitek en Tom Okker. Ja, en we horen Marcela Mesker. Ja, want dat, dat was wat natuurlijk denk ik. Ja, zeker. De, kijk, de kwartfinale was op zich wel de mooiste wedstrijd, hoor. Er was natuurlijk uh, volgens mij vijf uur en tien minuten gespeeld. Uh, Beiden hadden het zwaar, uh, wat, wat krampverschijnselen. En uh, Carlos Moya is natuurlijk wel, uh, wel een van mijn voorbeelden toen ik uh, de top wilde bereiken. Dus uh, ik moet zeggen dat dat wel, uh, wel de beste wedstrijd ja, was. was dat die wedstrijd waarin jij telkens je vuist ook, ook, ook balde? Ja, dat deed ik gewoon, geloof ik, al de hele ja, twee weken. Ja. ja, nee, dat was, uh, ik was zo in een, in een flow, laat maar zeggen. En uh, op een gegeven moment Zeker, dan sta je vierde ronde, uh, dus ga je de tweede week in. En er zijn mijn coaches ook tegen mij van ja, dan kan je het maar beter nu uh, zover mogelijk doen. Want voordat je weer in een tweede week in het Slam komt, uh, kan wel even duren. Ja, jij uh, draaide uh, voor uh, elke wedstrijd, geloof ik. Ik leef mijn eigen leven van uh, André Hazes. Dat doet je wat, hè? Ja, dat doet me zeker wat. Kippenvel. En uh, ja, dat is... Uh, ik moet ook zeggen, ik had ook wel andere oppeppende uh, nummers, hoor. Maar dit was wel... Dit is voor mij een heel gevoelig nummer. Uh, heeft ook betekenis. Dus ja, dat, is, uh, dat deed ik veel. Ja, ik zie het aan je ogen. En het aardige is, vorige week zat op jouw stoel Piet Schrijvers, oud-doelman van het Nederlands Elftal. En bij, uh, bij zijn afscheid werd ook iets van de H6. Daar had hij blijkbaar ook iets mee. En, en het raakte hem uh, zoveel jaar later nog opnieuw hè, toen hij dat hoorde uh, Jouw kippenvelmomentje had hij uh, vorige week. Dus uh, ja, die hazes maakt, uh, maakt wat los. Mark Brasser, uh, goedemiddag Mark. Goedemiddag. Ja, uh, wij, wij willen jou natuurlijk altijd horen over... wat is er nu uh, te doen op Roland Garros? Op al die prachtige uh, koersen die daar zijn. Uh, maar je hebt ook herinneringen aan Martin Verkerk... die hier in, uh, in Hilversum zit. Ja, natuurlijk. Hoewel ik toen niet uh, voor de NOS als commentator in, uh, in Parijs was... heb ik dat natuurlijk uh, uiteraard wel gevolgd. Kan ik me nog herinneren dat hij een matchpoint tegen had... volgens mij in de tweede ronde tegen, tegen Louis ja. Horna. En wat mij wel opviel, Govert, jij zei net dat... dat uh, of in, het, in in aanloop naar, die, naar die, dat fragment dat jullie lieten horen dat Martin toen uit het niets, uit, uit het niets kwam, zo'n zo opmerking. Maar volgens mij, in aanloop naar Roland Garros... Had, had Martin volgens mij best wel wat goede resultaten in Rome. En St. Peulte, volgens mij, mm. had volgens mij dat jaar ook al het to, toernooi van Milaan geworden. Dat was volgens mij ook nog voor, um, voor Roland Garros. Dus dat het hele. Ik bedoel, dat hij de finales waren, ja. of de halve finale, of kwartfinale, dat was inderdaad misschien. Maar ik bedoel, de, de resultaten in aanloop naar Roland Garros waren op dat moment ja. al aardig. Maar vroeg ik. Nou, weet je wat ik me afvroeg? Uh, want Martin zit nu hier en jij zit uh, te kijken naar Roland Garros... en wat daar gebeurt. Maar is, is de naam voor kerk nog een naam die op heden valt in Parijs? Nou, in ieder geval bij uh, de NOS-crew, omdat wij deze week, denk ik, uh, vijf keer hebben gegeten uh, bij wat wij de Martin Verkerk-Japaner nog ah. altijd noemen bij de NOS. Oh. En dat moet Martin zo meteen maar even vertellen hoe dat in elkaar zit. Uh, ja, de, de, naam, de naam valt ja. hier en dat, dat gaf Martin natuurlijk net zelf al aan. Het is tien jaar geleden, dus de, de Nederlandse media duiken erop. Wij zijn hier ook eens gaan vragen van uh, rondbij mm. vooral ook Franse journalisten van Le Kiep van, goh, hè, weet je nog en zo. En dan ja. komen er wel weer uh, inderdaad wat, wat verhalen naar boven. Ja. En dan is dat ballen van die vuist en dat oranje zweetbandje. Mooi, en de wedstrijd inderdaad tegen Carlos Mooie. En daarna ook nog tegen Coria, wat natuurlijk ook een geweldige wedstrijd was. En ja, dat, dat komt dan wel weer boven, zo, zo, zo pratend inderdaad. Ja, nou dan moet ik toch even van Martin weten wat, uh, wat de Martin Verkerk-Japaner is. Uh, vertel eens. Nou ja, ik heb daar uh, 17 dagen achter elkaar gegeten. En, uh, want ik kwam aan op de zaterdag. Uh, tot dan, dus de zondag na de finale. En uh, dan nam ik alleen maar sushi. Sashimi En uh, wat garnalen. Ja, omdat je het en lekker twee vond. Twee biertjes, hè? En twee ja, twee biertjes, biertjes ook, ja. En, uh, ah, echt waar? Twee? Ja, twee maar. Altijd. En uh, ja, dat was uh, ook op een gegeven moment bijgelovend. Op een gegeven moment, moet ik wel zeggen, had ik ook ja. wel eens zoiets van... ja, ik zou wel een keer in de stad willen eten. Steek op haver. Ja, maar dan moet je toch weer een half, uurtje, een half uurtje rijden. Dus op een gegeven moment blijf je gewoon bij, uh, ja, bij uh, waar je je fijn bij voelt. En uh, dat liep een beetje uit de hand. Ja, goed. Nou ja, 17 dagen bij de Japaner. Mark, eh, al behoefte om nog even actualiserend eh, te zijn? Nou, de partij tussen Almagro en Robredo is net begonnen, twee games gespeeld, 1-1. Dus daar is op zich nog niet zo heel veel over te vertellen. Ik heb wel begrepen nog, dat is dan misschien een vraag aan Martin ook nog, dat, dat, dat er een biografie van hem in de maak is. is, is, is wat, wat, wat, wat, wat kan je daar al over vertellen? Ja, dat klopt. Uh, die is, uh, daar ben ik mee bezig. En daar uh, we zijn we al vrij ver uh, mee. Ik denk dat er 50% ongeveer af is. Uh, wanneer het uitkomt is het nog niet helemaal uh, zeker... maar waarschijnlijk uh, april 2014. En wie zijn we? Martin Friesema en ik. Martin Friesema? oh, dat is een collega van Sport. Ja, die heeft mij vaak geïnterviewd met de NOS ook... Uh, na wedstrijden en uh, daar heb ik altijd een, een, een, een goede band mee gehad... omdat hij altijd gewoon uh, zeker gewoon goede vragen stelde... maar ook kritisch was, maar ook gewoon luisterde. Ja. Dus toen, uh, dacht hij, toen zei hij tegen mij, joh, wil, ik wil een boek met jou, een biografie maken... En uh, daar komt echt alles in. Ja. Dus, uh, of nou ja, alles, maar uh, veel. Nou ja, dit is uw leven 34 jaar inmiddels. Uh, maar laten we zeggen, ook de keerzijde van, uh, ja. van, van het succes. Ja, en uh, het is vooral de bedoeling van mij dat mensen dan ook kunnen zien... wat er nou daadwerkelijk allemaal uh, gaande is met de hoogte en de dieptepunten. Nou, daar willen we dadelijk wel iets van horen. Tipje ja. van de sluier van wat straks op schrift komt. Uh, nou, Hazes uh, hebben we gehad. Wat is het nieuws van jouw week? Uh, ja, eigenlijk uh, Ingrid Vissen. De volleybalster. Ja, daar was ik wel uh, geschokt over, laat maar zeggen. Uh, ik ken haar zelf persoonlijk niet, maar het is wel iets wat, uh, wat ik dacht van... ja, hier klopt iets niet. Ja, het beheerst het nieuws inderdaad. De lichamen werden gisteravond laatst door de politie gevonden... in een dorpje op zo'n 20 kilometer van Moersia in deze citroenboomgaard. Twee weken geleden zijn Visser en Severijn voor het laatst gezien in de stad Moersia. Daar zijn ze ingecheckt in een hotel. En vervolgens waren ze spoorloos. Alleen hun huurauto werd in Moersia teruggevonden. Familieleden van de twee waren naar Spanje afgereisd voor zoekacties. Maar Stel is dus nu doodgevonden. Ja, Ingrid Visser en haar partner Lodewijk uh, Severijn. Je zegt net, je, je kende ze niet uh, uh, persoonlijk. Is het wel eens een, een onderwerp dat je extra volgt, omdat het hier om een topsportcollega uh, gaat? Nou, eigenlijk niet. Wat mij, uh, wat mij opvalt is... Uh, en misschien dat het puur toeval is... maar dat er best wel veel uh, vermiste personen uh, mm. in Nederland uh, zijn. En nu is dat toevallig in Portugal gebeurd. Maar het valt me op dat er of kinderen en dan weer uh, een, een oude persoon... Dat het, uh, maar misschien dat, ik, dat dat toeval is, maar dat, dat lijkt zo. Ja, ja ik, ik heb geen idee of... Uh, of of het statistisch waar is wat je, wat je zegt. Maar het is elk kind is er één te veel, zullen we maar zeggen. En elke volwassene. Ja, met die, met die twee broertjes ook natuurlijk. En uh, dat zijn zaken in het leven die natuurlijk verschrikkelijk zijn. En uh, uh, ja zo'n uh, Ingrid Visser, uh, ja, wat dat dan in één keer... Uh, eerst denk je, nou ja, dat gaat om een... Uh, ja, die, die komen wel weer terug of die willen even ruimte of wat dan ook. En op een gegeven moment uh, is natuurlijk ja. wel duidelijk... dat dat niet uh, het geval nee, is. Dat duurde te lang. Als u vragen hebt aan uh, Martin Verkerk, deperstribune.nl... kunt altijd twitteren ook... Hashtag de 25 jaar na onze overwinning op het EK... vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een holkens, Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De vliegende kiep. Sjaak um, Troost zit nog steeds uh, in het museum naast mij. Sjaak, jij hebt... een een mooie periode bij Feyenoord meegemaakt. Je hebt uh, titels meegemaakt. Maar het is uh, ook net niet de glorieperiode periode van Feyenoord geweest, denk ik. Nou, we hebben een paar landskampioenschappen meegemaakt. Uh, de beker gewonnen. Uh, alleen ja... In 1980? In 1980, 1983, 1984. Uh, de beker hebben we gewonnen, ik, in 1992... Uh, legendarische Kool van Henk Vrezen uit bij PSV, wat uh, ons uh, echt weer erbovenop hielp. Dus uh, nou ja, goed, kijk, het was gewoon een hele mooie, mooie periode. Ik heb 37 jaar Feyenoord heb ik achter de rug als jeugdspeler. Uh, 14 jaar betaald voetbal. 14 jaar commercieel directeur en als laatste uh, lid Raad van Commissaris. Dus ja, dat is wel een hele mooie periode geweest. We praten nog heel even over het EK uh, van, van 88, waar jij bij was en niet speelde. Je hebt vijf Interlands gespeeld. Springt er eentje uit die bijzonder was? Of is dat echt die ene uh, op Wembley toen tegen Engeland? Ja, kijk, Wembley is uh, uh, toch het mekka van alle stadions. Ik moet zeggen, het oude Wembley nog meer als nu. Uh, maar als je daar speelt uh, met het Nederlands elftal tegen Engeland... op Wembley, 80.000 mensen... Ik dacht, bij mezelf hoger kan ik niet komen. Dus wat dat betreft uh, heb je het meegemaakt? Heb ik het absoluut meegemaakt, ja. En het EK van 88, de huldiging, uh, in, uh, op Eindhoven aankomen... en ja. in Amsterdam voor een Rotterdammer? <laughs> nee, dat was, het, het was, laat ik het zo zeggen, het was wel verrassend. Want uh, je, je zit zes weken bij elkaar, uh, inclusief de voorbereiding. En dan realiseer je niet dat het zo ongelooflijk leefde in, uh, in Nederland. Tuurlijk zie je wel, zeg maar, als je de stadion binnenkwam, uh, heel veel oranje. Maar de gekkigheid hebben we niet meegekregen. En toen we, ja, toen we dan landden op, uh, op Eindhoven... zagen we al een, uh, een, een man van de douane met een herdersond staan... met een oranje sjaaltje om. Dat vonden we al geweldig. Uh, maar goed, later ja, de weg van Eindhoven naar Amsterdam... dat was allemaal heel bijzonder. En nogmaals, het, blijf, het bleef altijd een beetje een gemeen gevoel. Want je, je bent blij en, en het is mooi om die mensen te zien. Alleen, je hebt geen seconden gevoetbald. Maar ja, toen we bij in Amsterdam aankwamen bij, bij de boot... voor de boottocht, heb ik maar een paar flinke slokken champagne gedronken. Nou, toen voelde ik me wel alsof ik die kool van verbarst had gemaakt. <laughs> Mooie tijd he, om aan terug te denken. Ja, je bent eigenlijk een Mr. Feyenoord. Uh, Koen Moulijn is ook nooit weg geweest. Uh, ja, jij, Sjaak Troos niet. Uh, zijn er andere spelers die altijd alleen maar voor Feyenoord hebben gespeeld? Niet veel. Echt niet veel. Ik denk misschien Gerard Kerken. Uh, daar, daarna kan ik niet echt uh, spelers opnoemen die, uh, die, die, die bij Feyenoord uh, begonnen zijn... en bij Feyenoord geëindigd zijn. Je bent ook geëindigd bij Feyenoord als bestuurslid. Je zat in de Raad van Commissarissen. Je bent solidair geweest met Jorien van Erik toen hij wegging. Wat doe je nu eigenlijk? Nou ja, heel, veel mens, heel veel mensen zeg maar willen de voetballerij in. En ik had de behoefte om eruit te stappen. Om verschillende redenen. Ik vind dat je ballen moet hebben in het leven om uit een veilige omgeving te stappen. Twee was wel iets waarvan ik dacht van, goh, wat ben ik nou waard buiten die voetballerij? Je kan uh, met een kaartje van fijn, kom je toch makkelijker overal binnen. En dan kijkt men ook naar het kaartje, naar het logo. Maar goed, er staat ook een naam bij en ik was gewoon heel benieuwd, zeg maar, wat ben ik daar waard zeg maar, in die grote mensenwereld? Want de voetbalwereld is natuurlijk een hele eigen gesloten wereld. En uh, soms niet echt zeg maar, uh, uh, dat dat een, een weergave geeft van de werkelijkheid. Dus toen ben ik, er, ben ik eruit gestapt. ben ik uh, als ondernemer aan de slag gegaan. En uh, daar heb ik gewoon ontzettend veel plezier in. Wat doe je als ondernemer? Ik werk voor drie, uh, drie opdrachtgevers. Uh, dat zijn drie verschillende activiteiten. De ene is zeg maar gebaseerd op onderhoud van vastgoed. De andere is een beursgenoteerd vastgoedbedrijf. En de derde is een internationale handelsonderneming. En wat doe je voor dat laatste? Uh, daar koop ik producten in, uh, in Cuba... Uh, moet je denken aan rum, bier, honing, houtskool, koffie. Sigaren? Sigaren uh, niet, nee. nee. Uh, en die verkoop ik uh, verder ja, in Europa, maar ook in China. Dus je bent veel op reis? Ik ben veel op reis. We hebben vier kantoren in Havana, één in uh, Panama en één in Chili. En doe je nog iets in het voetbal? Uh, ik ben bestuurslid bij, uh, uh, voor de Dirk Kuit Foundation. Dat is eigenlijk mijn enige link wat ik nog heb met voetbal... En daarnaast ben ik voorzitter van de advisory board van een bedrijf. Dus je hebt een mooi leven nu, denk ik? Ik heb een fantastisch leven. De basis is zeg maar wat ik wel geleerd heb nadat ik uit die voetballerij ben gestapt: is zeg maar gezondheid ongelooflijk belangrijk. Uh, ook voor de mensen die heel dicht bij me staan. En daarna zeg maar is natuurlijk geld verdienen is belangrijk. Maar ik denk dat even zo, minimaal even zo belangrijk is dat je plezier hebt in datgene wat je doet. Dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Jacques Troost, onze oud eh, international topvoetballer van Feyenoord. In gesprek met vliegende kiep, Jules van der Wart. Te gast Martin Verkerk, te gast op de perstribune. Vroeger toptennisser, tien jaar terug de nummer veertien van de wereld. Vandaag de dag tennistrainer. Martin, iedere week vragen wij een oude bekende van onze gast... om een uh, persoonlijk woord tot uh, de hoofdpersoon te richten... een persoonlijke brief in te spreken. Nou, luisteren en huiven. Post voor de perstribune, een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Martin, beste ex-collega. Um, ik heb uh, altijd enorme uh, bewondering uh, voor jou als tennisser gehad. Ook als kampioen uh, ja, als, als tijdens de toernooien. Men bestempelt jou uh, wel eens als eendagsvlieg. Nou, dat wil ik als eerste uh, wegnemen bij iedereen. Uh, waarom? Je hebt uh, enorm veel goede en uh, zware overwinningen uh, geboekt. Uh, Tuurlijk je toernooiwinst in Milaan, kwartfinale Rome... Finale Roland Garros. En uh, uiteraard je titel ook uh, in, in Amersfoort. Uh, dus ik heb je uh, van dichtbij meegemaakt. En uh, ik kan als uh, geen ander zeggen dat als je je blessure niet had gehad in Amersfoort... die uiteindelijk funest is geweest voor je carrière... je nog jarenlang in de top 30 had uh, kunnen staan. Dus je zorgde altijd voor enorm voor humor uh, tijdens de Davis Cup uh, ontmoetingen. Uiteraard is het voor jou een hele moeilijke transitie geweest... Uh, om te moeten accepteren dat je geen tennissen meer werd. Er was en lang zoekende geweest van wat je nou zou willen na je tennis... Ik heb begrepen en ik lees en ik zie overal dat je je tweede leven gevonden hebt... door op de baan te staan en je geweldige ervaring en know-how van tennis over te kunnen brengen op de jeugd. Ik vind het heel belangrijk als je kijkt naar landen zoals Frankrijk en Spanje... waar ze ex-spelers inzetten, denk ik ook dat jij van grote waarde kan zijn van het Nederlands tennis. Kortom, ik heb heel veel bewondering voor jou als, als tennisser. En ik hoop het Nederlandse volk of het Nederlandse tennis. Tennisvolk ook. Ik zie je nog steeds in de finale op Roland de Ros. En nou ja, hoeveel mensen hebben dat bereikt? Ik uh, denk dat je heel erg trots mag zijn op wat jij tot nu toe bereikt hebt. Met vriendelijke groet, je ex-collega John Glotten. Wat is daarop uw reactie? Hartstikke nou, leuk. Hij, uh, hij omschrijft het uh, allemaal heel goed. Ik denk alles wat hij zegt dat dat, uh, dat, dat volledig, uh, volledig klopt. En uh, ik ben verrast uh, dat ik van hem uh, zo'n uh, positieve brief krijg. Waarom? Nou, nee... De, de, de, nou ja, het klinkt bijna van, ja, wij konden toen wij collega's waren niet zo goed over één nee, brug. Nee, we, jawel. We konden, ik, ik heb ook heel veel respect voor hem, want ik denk dat hij ook een, een, een waanzinnig groot talent, uh, talent was. Uh, het is alleen zo dat we allebei, uh, toen we speelden, waren we allebei natuurlijk wel uh, ha haantjes en karaktertjes. En dan, uh, dan wilde dat nog wel eens uh, botsen, alleen... Uh, als ik nu, uh, wat hij nu zegt in zijn brief, dat zegt hij niet, uh, niet voor niks. En uh, Ik heb hetzelfde altijd voor hem gehad. En uh, uh, Hij is ook bezig, uh, hij heeft een andere weg ingeslagen. Alleen ik denk wel dat hij gelijk heeft dat we met z'n allen de handen in één moeten slaan... om het Nederlands tennis omhoog ja. te krijgen. En nogmaals, ik denk dat, uh, dat wij als personen gewoon uh, heel goed uh, overweg uh, kunnen. Alleen als je allebei de top wil bereiken... Dan ben je elkaar dan... als concurrenten. Ja, en, ja. Uh, en nu blijkt dus wat hij van mij heeft. En dat, uh, dan kan ik tegen John zeggen dat dat wederzijds is. Heeft hij een punt als hij zegt... Martin heeft uh, te weinig waardering gekregen... voor de prestaties in zijn carrière? Ja. ja. Hoe zou dat komen? Nou, dat is natuurlijk kort geweest, mijn carrière. En uh, daarna is dus die, wat, die, wat hij ook zegt... die blessure gekomen naar Amersfoort. En anders had ik natuurlijk jarenlang... top 30, zo niet top 20 kunnen staan. En, en Want die blessure die volgde bijna... Nou, in de tijd direct op jouw succes in Parijs. Nou ja, dus toen, niet, uh, 2004. 2004, ja, Amersfoort, nou ja. de finale daar kreeg ja. ik er last van en dat heb ik wel doorgespeeld en gelukkig gewonnen. Het toernooi. Maar ja, inderdaad, de, de waardering is, uh, is denk ik nu, als ik dat zo hoor van iedereen, dat die nu pas uh, sinds een paar jaar er is. En toen je speelde en altijd geblesseerd bent, dan gaan mensen zoeken van waarom je niet terugkomt, waarom dit, waarom dat. is ook een beetje Nederlands, maar ik denk dat er nu, uh, nu ze zien dat het natuurlijk al heel veel jaren duurt voordat het nu eindelijk ja. uh, weer gebeurt, dat dus het wel waarderen. Ja, kijk, in perspectief kun je nu zeggen... ja, die Martin Verkerk heeft wel in de finale van Roland Garros gestaan. Maar je kunt je ook voorstellen dat mensen in 2004 dachten... Hey, die Martin Verkerk stond vorig jaar in Roland Garros en wat heeft hij nou? Weet je, be begrijp je dat, uh, dat gevoel waar jij wel last van hebt gehad, maar desondanks? Ja, tuurlijk, maar ik, ik snap die mensen ook wel. Want ze, ze dachten, dat is de nieuwe kraaitje. Precies, en die werd het niet. Die werd het niet. Uh, die is er twee jaar lang geweest en uh, helaas is de blessure gekomen. Ja. Maar je kan het vergelijken. Dat doe ik altijd. Ik het vergelijken met een met een Van Basten die, uh, die een unieke prestatie levert om ons Europese kampioen te maken in 88. Uh, en dan ineens aan zijn enkel, ook vroeg gestopt, ook ja. 7 28. Dus ik kon er niks aan doen. Nee, maar het heeft jou wel persoonlijk geraakt dat, uh, dat, dat je dit soort verwijten kreeg. Ja, maar de kritiek uh, raakt je altijd. Ja. En uh, je leert er wel mee omgaan en. Uh, uh, ik, ik moet zeggen dat, uh, dat het natuurlijk doet het pijn maar wat gebeurde er met jou toen je die kritiek kreeg en dacht van ja uh, poeh. nou ik, ik kan er niks mee en ik, of ik kon er niks mee omdat ik wist het kwam door de schouder ja. Ja. en daar gaan mensen heel veel andere dingen erbij zoeken uh, omdat ze, uh, je komt maar niet terug, ze zien je wel ergens lopen... Ja. oh, hij is er toch nog, oh, uh, traint hij wel? Ja. Mensen gaan vragen, ja. uh, dingen afvragen, wat logisch is. Ja. Alleen ik kan je verzekeren dat, uh, dat uh, ik drieënhalf tot vier jaar... Uh, iedere dag last van mijn schouder heb gehad. Ja, dat begrijp ik. Maar je hebt er ook geestelijk last van gehad. Ja, tuurlijk. Daar word je, word je niet vrolijk van. Raak je in een dal. Uh, lichte de depressie kan je dat wel noemen. Uh, en gelukkig ben ik daar met, uh, met, met, met hulp van, uh, van familie... Uh, uh, nu weer heel goed uitgekomen. Ja, maar dat is, dat is dus blijkbaar toch ook een heel, heel proces van uh, sombere tijd geweest. Ja, tuurlijk. Ik, ben, ik heb extreme hoogtepunten gehad en extreem gelukkig geweest. Uh, maar ik ben ook een jaartje of vier, vijf uh, ja. vrij ongelukkig geweest. Ja, want ik las zelfs, uh, ik meen vorige week zaterdag in de volksstand dat je de gordijnen ook maar gewoon dicht hield. Ja, dat heb ik wel ja. gedaan. En uh, dan, dan blijf je thuis, want je wil niet weer die vragen over de schouder. Uh, en je, je praat jezelf steeds meer in de put. En alles draait op een gegeven moment om de besturen. En uh, dan zie je het op een gegeven moment op sportgebied niet meer zo zitten. Nee. Nee. Uh, maar, maar als je zegt, ja, ik, ik trek me min of meer uh, enigszins terug uit het leven. Hoe zag dat leven er dan uit? In die sombere tijd van die blessure na Roland Garros. Wat deed je dan? Nou, oké okay, de, de, de eerste dag en nacht wilde je echt wel revalideren. Dus je was er echt wel mee bezig om weer beter te worden. Maar na de eerste, de eerste schouderoperatie, na een half jaar ging ik weer, uh, had ik gerevalideerd. Ging ik weer een balletje slaan, had ik weer last. Nou, moest je naar New York, werd je weer geopereerd. Negen maanden niks doen, weer last. Dus het is één groot... Uh, de, de, de tegenslagen van ja. drie, vier jaar. En wat doe je dan? Ja, dan, ga je, dan ben je niet meer de vrolijke, gezellige uh, jongen die je normaal bent. Uh, dus je wordt een soort andere persoon. Je wordt een, je wordt een, uh, een, een eigenlijk een, uh, de schouder, noem ik het altijd. Je gaat jezelf ook als, als schouder zien. En je kijkt alleen de hele dag naar die schouder. Hoe gaat het? Wat voel ik? Uh, wat moet ik er nou aan doen? Uh, ik wil zo graag terugkomen, maar het lukt niet. Dus je bent alleen maar bezig met... Je sport en de negativiteit waar je in zit. Ja. Dus je vergeet ook te leven als persoon. Ja, en uh, had je... Dat is misschien een beetje flauw om te zeggen... maar uh, je, je zei net, je familie uh, stond wel om je heen. Had je een schouder waar je met die problemen terecht kon? Jawel, dat, dat, dat kon ik dag en nacht uh, terecht. Alleen het is ook moeilijk voor hun om, uh, om, om precies te, zetten, te zien wat er aan de hand is. Want iedereen dacht, het komt wel weer goed. Ja. En ik kan als geen ander natuurlijk net doen alsof het wel goed gaat. En uh, dus dat was niet, ook niet altijd makkelijk voor hun ook. Nee, dus jij speelde als het ware een toneelspel daarnaast? Ja, ik kan ja, heel goed acteren. Is dat zo? Ja. Ja, of zet je mij nu in de maning? Nee, ik kan heel goed acteren. Huh? Hoe, hoe, hoe dan? Hoe, hoe uiter jij je dan? Nou, dan, dan, dan, dan ben je de deur open en dan uh, ga je gezellig wat eten. en dan Ja, ja het gaat beter en ja, het voelt wel beter. Ik ga terugkomen, weet je wel. Gewoon een toneelspel opzetten. Om ook maar niet, dat die mensen er ook niet onder, aan onderdoor gaan... want die houden heel veel van je. Ja. Maar uiteindelijk komt er dan licht aan het eind van de tunnel. Maar wanneer zag jij dat licht... Nou, er is op sportgebied niet echt. Uh, nee, dat licht, er was Nee, is dat niet geweest. Nee, nee, dat klopt. Want na die schouderblessure kreeg je geloof ik klierkoorts. Uh, en toen was het nog erger. Ja, ziekte van uh, vijf jaar. Ja. Uh, want uh, op een gegeven moment ben ik even teruggekomen en toen uh, scheurde ik mijn enkelbanden. Uh, en toen in 2008 ben ik maar gestopt. Ja. Heel somber eigenlijk, hè, dan? Het is een hele een heel somber uh, ja. laatste vier jaar geweest, ja. Ja, en, en, en, maar goed, na die, dus dan zit je ergens in 2008. En dat bedoelde ik met wanneer zie je dan toch weer... de sunny side of the street? Nou, dat heeft wel even geduurd, want daarna zit je te kijken waar je gaat doen. Nou, dan toch mee in het tennis blijven, want ja, dat kan je goed. Daar was ik mentaal nog niet klaar voor, dus daar kon ik mijn ei ook niet echt in kwijt. Uh, wat, wat andere dingetjes uh, gedaan, uh, veel met mensen praten. En op een gegeven moment uh, denk je van ja, uh, en dat was wel een omslag. Dat ik dacht bij mezelf: uh, van ja, het Nederlands tennis uh, ligt gewoon op zijn gat. Ja. En daar wil ik me. Uh, een steentje aan bijdragen. En uh, het ging ook steeds meer kriebelen. Dat ik dacht van ja, ik kan zelf natuurlijk niet meer de top bereiken. Maar het is wel leuk om mijn kennis aan jeugd door te geven. En zeker het werken met hele jonge jeugd ja. vind ik echt leuk. Ja? ja. Wat, wat boeit jou daarin? Ja, dat is fantastisch. Die kleine ventjes van, van tien jaar ongeveer. En, uh, en we hebben ook een heel goed meisje rondlopen. Die is zeven. Je, zeven? Ja, die is heel jong, maar, oh. die, maar die is echt goed. Ja. En als je dan ziet uh, hoe uh, die beleving van hun ook... en als je dan dingen uitlegt, hoe ze luisteren... maar dat je ze ook zomaar uh, de, de, de volledig kan laten kraken om, door wat je zegt... en dan, en dan weer omhoog uh, brengt. En dan weet je, en de progressie ook. Je ziet ze vooruitgaan met de week, bij wijze van spreken. En dat is mooi. Ja, want zo'n meisje van zeven, die weet bij, bij benadering niet... Uh, dat jij zo'n grote meneer was op Roland Garros. Ja, ze kan het gehoord hebben, maar... Nou, een nou wegvisioen van haar. Ja, ze horen ja. het allemaal en ze weten het van ja. de ouders. En dan laat je ze ook beelden zien. Oh ja. En dan toch komt, er, komt er dan toch een stukje respect uh, boven. En uh, dan lopen ze toch een stukje harder. Ja, want uh, het is wel nodig, Martin, dat er nieuw talent komt in Nederland. Althans, talent komt. Maar dat dat doorgaat uh, ook nadat het talent is uh, uh, geconstateerd. Want we zien nu weer op Roland Garros, Roland Garros Hazen, Seisling, ja, het, het vliegt er uiteindelijk toch weer, uh, hoewel ze uh, een grote manieren zijn, weer uit. Ja, maar dat is ook... Uh, kijk, in Slam is anders... Uh, kijk, als je Seisling ziet, die hebben natuurlijk een heel goed jaar gehad. Dus ik, ja. kreeg, ik ben echt knap wat hij aan het doen is. Alleen dan zie je dat hij twee sets tegen nul voor staat tegen Robredo... en dan toch in vijf sets verliest. Ja. Dus maar niet... waar weet jij dat dan hè? Fitheid. Huh? Je zou zeggen, die jongens zijn topfit... want die doen niet anders dan deze beoefenen. Ja, maar dat zijn ze toch, uh, toch niet. En als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar een voorbeeld geven, als je Andy Murray kijkt. Ja. Uh, die werkt nu een jaar met Lendl... Nou ja, die is geloof ik van uh, shirtmaat M naar XL gegaan. Ja. En je ziet dat hij nu ik een Grand geworden gewonnen heeft. Uh, Djokovic is precies hetzelfde. Die jongens zijn zo fit. En dat was ik in, de jaren, in 2003, 2004. Toen ben ik in 2002 met Nick Carr gaan werken. Het eerste wat hij zei, we gaan drie maanden lang volledig alleen maar jou fit maken. En wat nou, moest je dan doen? Nou, dat uh, poof, was geen pretje. <lacht> dat ging dan soms tot uh, kotsen aan toe. Ja, en, uh, maar ik wilde het per se. En uh, Kijk, als je best of vijf, uh, of, of laat maar zeggen finale Ronald Gross haalt... met best of vijf wedstrijden om um de dag op Gervel, uh, wedstrijden van vier uur, ja dan ben je fit. En dat zie ik de jongens op dit moment, hoe getalenteerd ze ook zijn... zowel Hazen, uh, De Bakker en ja, ja, de Zijsling. Ja. Ja, de, ba de Bakker is helemaal een toptalent. Alleen ze, ze, ik, vind, ik vind persoonlijk dat ze gewoon niet fit genoeg zijn. Maar goed, dat constateren is één. Wie doet daar dan wat aan? Ik bedoel, iemand, iemand zal tegen zeggen, je bent niet fit, jij in dit geval... Niet nou, genoeg, althans. Nou, maar dat, dat kan, kan komen. Uh, Hazen doet het al jaar heel professioneel. Zeiselingen uh, is nu uh, ook sinds een jaar professioneel met de coach bezig. Zie je ook de resultaten. Timo die, uh, zou dat moeten gaan doen. Dus ik ben benieuwd of hij dat gaat doen. Uh, als, als je ziet dat, uh, waar het probleem ligt... en dat zie je dus ook met de talenten in Nederland... Uh, van na de generatie die ik net omnoem... zit gewoon een heel groot gat. Dus er is iets fout gegaan. En het heeft geen zin om personen aan te gaan wijzen, tennisscholen of de Nederlandse bond... of wat dan ook. Het feit is dat er gewoon de afgelopen vijf, zes, zeven jaar... in Nederland qua opleiding gefaald is. Nou ja, er is een vraag van, van, van Boris Uiterdijk. Hij zegt, waarom staat er op indien de vrome na geen talent meer klaar? Nou ja, ik denk wel dat dat er is geweest. Ik denk dat de aanpak verkeerd geweest is. En waar, waar, waar doen we het dan fout? Nou, ik denk dat het niet goed genoeg op het uh, individu gekeken wordt. Uh, als je kijkt ook naar het Jong Oranje-systeem, wat er jaren geweest is... al moet ik ver zeggen dat de bond nu wel uh, op de juiste uh, mensen heeft zitten... maar het is uh, jaren zo gegaan dat als je nummer 1, 2 of 3 tot en met 12, 14 of 16 bent... dan kom je in Jong Oranje. Maar misschien is dat jochje die nummer 10 of 12 staat op dat moment... in potentie wel veel beter... Dus de scouting is in mijn ogen verkeerd gegaan... waardoor er niet meer, uh, nu op dit moment, top 20 jongens staan. Ja, en, en dat gaat nu beter, zeg je? Nou, dat weet ik niet of het nu... Ik denk dat het ietsje beter gaat. Uh, in ieder geval, wij gaan ervoor uh, zorgen... Uh, dat we van de zomer uh, alle top afgaan. En dan ga ik echt, uh, echt scouten, dus dagenlang kijken... wat in mijn uh, optiek de beste jongens en de beste meisjes zijn... En dan gaan we gesprekken voeren met de ouders... wat de mogelijkheden zijn en of ze ervoor openstaan. En dan moeten we hopen dat we over tien jaar... de volgende maken. Stel eens stel dat jij zo'n talentje ontdekt. Hè? En dan ga je praten met de ouders. Maar wat, wat, wat moet zo'n kind dan gaan doen in jouw ogen... om dat talent te kunnen ontplooien? Dat is bij ieder talent anders. Dus dan, Maar kijk, het ene talent bijvoorbeeld... die moet vijf uur per dag... Uh, of nee, dat is overdreven... maar die moet vier uur per dag tennissen... en twee ja. uur per dag in de gym. Maar een ander talent moet bijvoorbeeld weer vier uur per dag in de gym en twee uur tennissen. Ja. Of uh, meer gemasseerd worden, of uh, weet ik veel. Kijk, ieder talent moet je anders aanpakken. Nou goed, dan krijg je, dan krijg je aanpak uh, op maat. Ja, ik, ik zeg altijd: uh, het voorbeeld is altijd Seng Scholke uh, en Martin Verkerk. To twee totaal verschillende. Maar tennisses. jij was een man van de harde service natuurlijk. Ja? ja, maar dat zijn dus twee totaal verschillende tennissers. En toch ze hebben ja. ze allebei de top 20 bereikt, ja. met een verschillende aanpak. En ik vind dat de aanpak de afgelopen jaren gewoon verkeerd gegaan is. Ja, maar was dat, dan, dan wil ik dan dan wel even van je weten. Was dat toeval dat jullie die top 20 bereikten? Of lag dat ook aan de aanpak? Volledig aan de aanpak. Toch wel? Ja. ja. Want ik denk dat er nu net zoveel talent rondloopt als het wij waren. Alleen dat het niet goed aangepakt is. Alle klachten, vragen en complimenten over de media. Dat weten u we inmiddels bij de persgebunde. Kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. Dit is de Oogst deze week. Wilt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Goedemiddag, langs de lijn, zonder Tom van der Teck, wat kaal. Want van Peperstraat, je presenteert goed hoor, maar zonder de grappige presentatie van Tom erbij is het wel wennen. Als het ooit wens, Op het afscheid van Tom van het Hek sprak meneer De Bruin nog een keertje. Wat is het jammer dat dat opgehouden is. En misschien is Ferry de Groot, wat ik heb begrepen dat dat meneer De Bruin is, over te halen daar weer te starten. Tot grote vruchten van uw luisterhuis. Ik hoor het nu al jaren. Ik hoor altijd München Gladbach. Ja, en het is toch echt een O met een crema. Dus München Gladbach. En ik hoorde de burgemeester van die plaats zelf nog zo uitspreken. Dus ja, als je het weet je hoort het keer op keer, ja, dan ga je eraan ergeren. Ik mis morgens in de badkamer Tom van het Hek. zegt dat ik hem mis. Ik bel op over een programma op Net5. En het valt me op dat er in die programma's zo ontzettend veel gevloekt en gescholden wordt... Nou, daar werd het helemaal niet goed van. Want bijvoorbeeld het woord KUT, dat is eens een keer in, in nog geen vijf minuten tijd tien keer gevallen. En dat is dan nog een van de minst erge. Moet dat nou allemaal zo? Ik wilde even reageren op een meneer die vertelde dat hij Annegien Steenhuizens stem heel slecht vond. Ik ben het helemaal met meneer eens. Men had beter Astrid Kersenboom kunnen nemen als vrouw. Het antwoordapparaat van de perstribune, 035-677-6001. Die laatste vraag, daar, daar duiken we even wat dieper op in. De stem van, van Annegien, 8 uur journaal, Annegien Steenhuizen, nieuwe presentator. Ja, niet iedereen is enthousiast, ja, het is ook allemaal zo makkelijk om gelijk te gaan klagen. Nou ja, zo klinkt ze. Goedenavond. Het is een zoektocht waarbij inmiddels ook buitenlandse hulp wordt ingeroepen. Want het onderzoek naar de vermiste broertjes uit Zijs zit muurvast... Precies een week worden Ruben en Julian nu vermist. Een week lang te zoeken, ook vandaag weer in Limburg. Elisabeth Ebbing, goedemiddag. Hallo. Stemmetrainer, vocale presentatiecoaching, wat ja, is dat? Ja, ja, ik zorg dat de stem overbrengt wat de bedoeling is. Ik durf bijna niks meer te zeggen. Ja, nee, juist wel, juist wel. Heel ja. graag, zeg ja. veel. Zeg veel, zeg veel, zeg. <laughs> ja. Ja. Nee, maar nou, ja, ging. Ja. Dat, dat, ik, ik vind het best, ik vind het prima. Ja. Ik hoor er gewoon, ik zie er gewoon, ik ja. krijg het nieuws tot me. Wat vindt u? Um, het, is, ja, het is natuurlijk altijd, als iemand uh, het overneemt van een geliefde presentator... dan is er natuurlijk zoiets van die vorige was fijner. Ja. Dat is bijna logisch, hè? Um, het is wel een aparte stem, dat moet ik zeggen. Ze maar is heel laag. Stem. Ze is zeer laag. Ja. Oh, dat zeggen, ze gebruikt haar stem zeer laag. Uh, ik, ik, dus uh, als ik haar na zou doen, dan zou ik echt uh, zeg maar hierheen gaan. Ja. Maar je en... zegt, ze gebruikt haar stem laag. Ja. Dat zou... Dat zegt u daarmee, dat is niet haar natuurlijke stem. Oh nee, ik denk dat we allemaal een heleboel kunnen... en dat we uh, onze stem gebruiken op een vrij klein gebied... waar we dan blijven ha hangen. Zij zou hoger kunnen. Oh, natuurlijk. Maar jij ook. En, en, en ik ook. En iedereen. Wat, wat we maar willen. Ja, maar ik heb altijd uh, geleerd dat een lage stem ook autoriteit heeft. Ja, en ik denk dat nu tegenwoordig vrouwen enorm op zoek zijn naar wat is nou een, een goede vrouwenstem. En ik heb vanmorgen aan alle dames op de sportschool gevraagd... wat zij vonden van Anarchien. En iedereen is dol op haar. En ik denk dat de, de laagte in de stem van Anarchien... juist voor heel veel vrouwen een soort van uh, uh, autoriteit... Uh, uh, uh, maar ook warmte geeft. En dat daarom uh, ja, vrouwen dat fijn vinden. Ik, geloof daar ik moet wel zeggen dat ik... Um, uh, zeg maar, technisch gezien zou de stem uh, beter kunnen. Als je dus het hebt over het bespelen ja. van het instrument. Ja. Um, ik. ik hoor dit. En dat is wat hees en wat al te diep. Zeg maar. En dat wordt ook. Um, wat minder verstaanbaar, ook doordat de mond wat dicht is. Dus er is een, hmm. een, een grote kwaliteit van warmte, diepte, uh, uh, uh, betrouwbaarheid, uh, dat soort dingen. Maar niet een hele grote kwaliteit van zakelijkheid, uh, informatief, uh, dat. Nou snap ja. je? Ik wil het toch een beetje van Annegrien weghalen. Want... Uh, ja, ik, ik vind het gewoon een prettige nieuwslezer. Ja. Zo een paar anderen laten dat, horen? Ja. Uh, NOS stemmen, Jeroen Overbeek, Simone Wijmans, Rick van der Westerlaken... Herman van der Zand. Goedenavond. De lichamen van de broertjes Ruben en Julian zijn geborgen. Gisteravond werd duidelijk dat de lichamen van Ruben en Julian... bij het Utrechtse dorpje Koter zijn gevonden. Het VWO-eindexamen Frans wordt verplaatst naar morgenmiddag. Het college voor examens stuurt een ander examen naar de scholen... omdat gisteren het eindexamen op internet werd gezet. Goedemiddag. Goedemiddag. Minister Dijsselbloem... Ik denk dat het kabinet in augustus nieuwe bezuinigingsmaatregelen moet aankondigen. Ja, dat zijn ja. ze. Ja, mooi. Ja, ja leuk. Ja, ik, ik kan natuurlijk over elke stem een heleboel zeggen. Nee, dat hoeft en ik denk niet. nee dat er... maar zijn dit echte nieuwsstemmen? Uh, ik vond zelf die laatste stem de, de meest uh, indruk maken. Herman, Herman van der Zand. Ja, ja. Ach, hij heeft ook een, een groot talent natuurlijk. Een, een goede hoogte en een goede laagte. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat mensen alleen maar omhoog moeten, maar ik hou erg van uh, uh, dat de, uh, het hele instrument gebruikt wordt. En dat doet Herman? Ja. Dat, en dat hij heeft een echt. lekkere Hoog, laagte. laag. Ja. Ja. Oh, ja. nou mooi. Zullen we de oude ook nog even laten Ach, horen? Ik noem een Elke van Doorn, Joop van Zel, Henny Stoel, Philip Fredericks, Sascha de Boer. Goedemiddag. Op deze historische dag een extra journaaluitzending. De brand die de afgelopen nacht in het centrum van Paramaribo... een groot deel van de historische regeringswijk verwoestte... ...is een ramp van nationale omvang. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Haarlem... ...een maximale gevangenisstraf geëist. Dames en heren, goedenavond. De toestand van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi is ernstiger dan het zich liet aanzien. De discussie binnen de PvdA over het strafbaar maken van illegale is verder aangewakkerd. Ja. Nou ja, je hoort dat Filip al die pompt zich op. He. Ja, ah, ja Philip is, is een beetje een baller. Beetje huid, ja. Huid, ja, dat ja. heeft hij. En dat is ook. Zeg maar, sommige mensen vinden dat heel erg leuk. Ja. En andere mensen vinden dat heel afstotelijk. Ja. En die heeft echt fans en haters. En die stoel is goed, hè? Ja, ben ik het met je eens. Ja. Ja, en is gewoon goed. Lage stem. Prima, geloof ik. Uh, niet zo laag als van de Nee, en ik, ik zou dus bij. Nou ja, maar dat wilde je, nou. wil je niet horen. Ik vind haar namelijk ook heel. Nou. Ik bedoel, heel, heel natuurlijk en ik vind haar heel persoonlijk. Nee, de, ik, weet je, ik wil best wel over haar stem horen... maar dan denk ik, ja, Annegien die staat daar net... Ja. en dan gaat iedereen weer over de stem zeuren en als het de ja, stem nee, nee, niet is... Ja, nee, maar ik denk dat het een, een trend is ook. Dat, dat ja. men wil het nieuws persoonlijker hebben. Ja. En daarin past zij. Dus dat is niet... Uh, nee. Dat is eigenlijk een, een, een, een of mode of zoiets. Als je dertig jaar geleden kijkt... dan was het veel uh, afstandelijker, zakelijker. Ja. Uh, en, en, en het nieuws is nu, nou ja, is nu warmer Het gewoon. is waar. Ja, Kijk, vroeger, vroeger toen was uh, het, het nieuws belangrijk en de lezer minder. En vandaag de dag staat de lezer naast het nieuws. Ja. Dat ja. Is. Wie ja. vindt u de beste ooit? De beste ooit? Ja. Nou, ik vind uh, uh, uh, Herman van der Zand vind ik heel goed. En ja... Ik heb ook wel sympathie voor. Uh, uh, God, hoe heet die nou? Ja. Die, waar we het net over hadden. Die... Uh, Jeroen Overbeek of. Philip. Uh, Philip, ja, ja. Ja, ja. Nou ja. En die is Jeroen Overbeek, maar die is dan weer meer wat zakelijker. Hè? Dat is meer een, een, een, een BNR-TLZ-stem, zeg maar. Oh ja. En daarin hoor je meer ja, maar, scherpte he? in de stem. <laughs> maar het is naast nou, u denkt. nou, uh, nou, nou, no, dat is toch een heel gedoe ook. Hè? Of nou, over tennestalenten praten of over nieuwstalenten. Uh, ja. Maar het is de aanpak op maat ook. Ja, Toch? je moet die met het wat maakt zei? wel uit. En, weet je, het het ja. kan een hoop met je doen. Een, een lekkere stem of een stem die je tegen de, tegen de haren instrijkt. Dat is niet prettig. Nee. Dan zet je het uit. En dat nee. willen we niet. Nee, Elisabeth nee. nee. Emmink, bedankt. Graag gedaan. Ik, uh, ik durf bijna mijn mond niet meer open te doen, dus ik laat het even aan anderen over. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook. perstribune.ombroekmax.nl ja. dit, dit is de stem van Radio 1, uh, mevrouw Elisabeth. Hans ja. Hogendoor. Ja, ja, zeker ja. weten. Zo uh, is uh, het. Maar Hans moet je niet laten presenteren met die stem. Want uh, hij is zo bezig met die stem, dan gaat hij fouten maken. Dat begrijp ik. Dan is hij zo geconcentreerd op, uh, op, op de op, klank. Op, op de klank en de kleur en ja. het iets lager inzetten. Ja. Ja, ja, het is een kunstwerk wat hij maakt. Ja, he? dat doet ja. hij absoluut. Ja. Mooi en dat stemmen. is heerlijk. En, maar zo heeft iedereen ja. zijn, zijn, ja. zijn, zijn, zijn uh, specialiteit. Dank. Uh, ja, Martin, Martin Verkerk. Je hoort het, allemaal stemmen. Ja. Nou, ja, zolang ze niet in je hoofd zitten, is, is er niks aan de hand, <laughs> zou ik maar zeggen. Ja. Nee. Ja, wat ga je nu doen, behalve uh, veel trainen en lesgeven? Nou, eigenlijk uh, zijn we echt in de opbouw bezig met, uh, met uh, de academie, Leuk. laat maar zeggen, groot ja. te maken. Dus, maar het bestaat vooral veel uit lessen, uh, veel toernooien bezoeken, uh, ja, de tennisschool uh, wie, uh, op te bouwen. En wie wint Roland Garros tien jaar na Martin Verkerk, die toen tweede werd? Nou, ik heb de voortoernooi uh, echt Nadal gezegd. En dat hou je zo? Nee, Federer. Ja. Kijk, is genoteerd. Goed, meer actueel tennisnieuws bij de collega's van Langs de Lijn. Twitteren met de beste Brune kan de hele middag. Ik wens u een fijne zondag. Ik even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. ANP-nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Tamara Bok. Dit is het nieuws op Radio 10 Gold. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. En dat vindt minister Kamp. Ik heb een aantal um, procedurele contacten met hem uh, gehad. En die contacten zijn prima verlopen. Gelukkig staat de jingleschuif omhoog. Nou, ik, niet, en dat, zijn ja, de... Ja, ik geloof dat we Tamara eventjes uh, weg moeten draaien. De perstribune is een programma van Max. Een eigen koninkrijk.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 Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. De radio zoekt stemmen. Hé, hey, die bent je bij mij, weet je? Ik ben Django en ik heb een hele relaxte stem, man. Koos is de naam. Ik heb een emotionele stem. Dit is Tanja, uw klantenservicestem. Mijn naam is Gada en ik heb een stem uit het zuiden. Hè? Ik ben Tess. Ik ben zes en ik kan heel goed aan het de ding doen. Nee, niet zulke stemmen. Jouw stem. Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2013 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op de beste radiocommercial.nl. Zo, meneer Jansen, even over uw operatie. Met dit mesje snijt u straks in uw buik. Ja, doe die stippenlijn. Denk maar aan iets leuks.